Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cancino.nl. Boost your Friday. 24 uur lang de beste DJ sets. Dit is de Slam Mix Marathon. Right now. Gijs Alkemaden. Een uur lang bepaal jij wat er gemixt wordt in de Slam mix marathon. Een uur lang, request! Dit is Solkome, moet je wel opnemen, dat is wel de regel, vind ik. Hey Ramon, met Gijs. Hey, hi. Ik bel je even terug voor je mix marathon request. Oh ja, hoi, sorry man. Ja, goed, uh, top. Ja, sorry, nee, ik zat uh, soms salesmanager naast me, Dus <laughs> je luistert op kantoor, begrijp ik? Ja, ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. Ja. Jouw uh, verzoek voor mix marathon request, de eerste die we gaan draaien. Welke is dat? Uh, Fragma, toch ermee? Oeh, goede herinnering aan? Ja, ja zeker, dus, uh, jaren negentig uh, in, uh, goed, nou, in de Lexion, om. Oceaan. Nou, Amsterdam ging uit om uh, half zes morgen en iedereen ging daar naartoe. En dan deze trek erbij. Ja, lekker man. Alright, we gaan hem draaien. Goed weekend. Hey. Ja, heel goed. Mix, ma, ra, ton. remix van Mwauwaka Zurp! Slammix Marathon Request, geef maar door wat je wilt horen. Deze kwam binnen, Mad Guy, set my mind free. Alsjeblieft. The Slam. Jasmin, Aaron en uh, even kijken. Scroll, scroll, scroll. Het zijn er zoveel, man. Je moet echt wel goed kunnen lezen. Uh, nou ja, laat die vier erbij zitten. Uh, die wilden hem allemaal horen. Finder, Nine Toes in de Slam Mix Marathon. En het is Mix Marathon Request. Dat betekent dat jij uh, bepaalt wat we gaan luisteren. Dan uh, iemand terug willen, ik doe een beetje halfwerk vandaag, maar uh, hey. Hey, Gijs. Hey, Luca. Hallo. Hallo. Hey. ben je aan het doen? Ja, ik ben. Ik kan het oog aan het draaien en het bereik is een beetje ruk. Ja, vandaar dat je weg was ineens. Ja, sorry. Ik maakte me al zorgen. En hoe luister je naar Slam via DHB of via de app? Ja, ik luister natuurlijk via DHB, hè? Best oké, okay, hè? Ja, dat is echt top dat bereik, dat blijft al prima. Ja, best oké, okay, DHB. Vonden wij ook. Um, zeg het maar, welke mag het zijn in Slam Mix marathon? Request? Ja, money on the change natuurlijk. Power number. Say, hey, you running on the road, so get out the way. Push the pedals to the floor. Blow them all away. Yeah, you see, I'm getting close. I accelerate. Go. Say, say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 Ik vind het lekker. Ja, zeker. Vla zeker zo vlak voor het weekend. Lekker zweven, het weekend in. Wat uh, doe je op dit moment? Ik ben momenteel aan het werk. Ja. En ik was een beetje benieuwd wat voor werk, want aan de heritoren uh, uh, ja, is dus wel werk. Ja, ik werk in een fabriek, we uh, maken kunststof. Oh, wat goed. Kun, uh, ja. Ja. Dus uh, Ja, lekker man. Best tof, kunststof. Uh, ja. Aha. ja, aha. Aha, <laughs> Oké, okay, ja, sorry man. Uh, welke wilde je horen in Slam Mix Marathon Request? In Nora and Pure met In Your Eyes. We gaan hem draaien. stoppen Oh, yo, cause I make the beats for the underground Coach zegt iedere hardstel klassieker is goed. One on one van de Nax en Sophie Tucker. Komt binnen van uh, Melvin. Even kijken. Timo die zegt de Funk van Morchak Heerlijk nummer. Ook goed, weet je. Ook goed. We willen ze allemaal voor je draaien. Maar ja, het is uh, maar een uurtje. Die Slammix Marathon Request. Deze werd aangevraagd door Patricia, Naomi, Harold, Patrick en Said. Zo, dan heb ik ze wel, toch? Lullig als je hem aan hebt gevraagd en je hoort je eigen naam. Maar eh, je weet dat het voor jou is. Fred again in the Swedish house mafia. Turn on the lights again. The trip me real zoveel mogelijk voor je te draaien in een uur. Aan de telefoon, Sander, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je zit in de auto, waar ben je naartoe onderweg? Uh, ik ben aan de volgende spelling om pakketjes te brengen. Ah, je bent van pakketjesbezorging. Juist. Vind ik altijd mooi. Um, hoe is jouw pakketje? Mijn pakketje, die is goed hoor. Ja, nee, maar als je dat roept, als je ergens voor de deur staat. Dan? Zo goed, Sander. Um, welke wil je horen? Ik wil graag horen I Can Feel My Face van The Weeknd. Oké, okay, als we de Martin Garrix remix draaien? Ja, lekker swingen. Goed man. Fijn weekend. En werk ze nog even. Heel wel, Dank je Hoi, hoi. And I know she'll be Get those goosebumps every time I beat the hymn Throw that to the side Maar dan een request. Het is toch wel een bijzondere request die veel is binnengekomen. Jeffrey, zegt het zelf maar. Ja, die uh, Jo's Kleine met europa pa. Dat is natuurlijk uh, een geinig nummertje voor, voor vandaag. Ja, precies. Het is uh, onze inzending voor het Eurovisie Songfestival. Aangeweel, ja. We hebben al zoveel gekke ex's gezien. Deze gaan er ook wel bij. Het zou zomaar nog wat uh, kunnen worden. Ik denk dat hij wel een uh, top vijfje kan worden met, uh, met zijn liedje en zijn gekkigheid. Ik denk het ook, gij Ik denk het ook. Weet je, uh, op alle potjes past een deksel, behalve op mafketels. En uh, Joost Klein <laughs> is er zeker eentje. Er is er zeker een, zeker. Oké, okay, nou bedankt voor het doorgeven. We gaan er eens even naar luisteren. Joost Klein, en de inzending voor het Eurovisie Songfestival Europa! Zeg jij nou? <laughs> <laughs> nu al zoontje! Yeah, het Songfestival. Maar wel mooi.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 Please, zeg merci en alsjeblieft. Ben ik alles kwijt behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis. Want er Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Hey. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa. New drip on the way, uh-huh Rap niggas still sad rings Half All the cake on the way, uh-huh Take a flat, you wanna take a lift. All the you Maddox on the way, uh-huh I might take it a shot, I might take it a risk It don't matter, baby, I'm straight, uh-huh Filling yeah, in princess house Purple on the walls, uh -huh. sit down on this fancy couch And I can't sit straight on uh -huh. 22, I'm in Paris, baby Got strippers, tits in my face, on uh huh All up in a bend,